4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Gezond leven houdt je niet alleen jong, het maakt je letterlijk jonger. En Al-Qaeda nu geheel vernieuwd? Dat straks in de villa. Maar nu is het NRW's journaal, Renate Evers.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 Deze machiniste is van tevoren op de hoogte gesteld... van het feit dat zij een rood sein zou tegenkomen. Desondanks is zij eh, niet alert geweest... en heeft zij eh, nee, niet opgelet en heeft het rode sein gepasseerd... met als gevolg eh, waarvan die twee treinen op elkaar zijn gebotst. De vrouw zei eerder dat ze het sein niet zag... doordat ze een andere trein wilde waarschuwen voor een defect achterlicht. Volgens de Nederlandse spoorwegen is er sprake van een samenloop van omstandigheden. De NS noemt het voorstel voor een taakstraf een zware stap.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 Nou, files voor een woensdag Jolanda van der Velden. Die vallen eigenlijk nog wel mee bij elkaar, zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging bij Rotterdam, vooral op de A15. Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijken is ze 4 kilometer. Verderop is het langzaam rijden tussen Knopend Been Lux... en Vaanplein over 7 kilometer. Op de A20, ook van Holland richting Gouda... voor Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Na de ster gaat de file verder, tot zo.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Zometeen ons buitenlandspanel, maar eerst wetenschap. Frederik Melman, welkom, Frederik. Uh, door gezond te leven voel je je jong, dat weten we allemaal. Maar jij komt ons nu vertellen dat je je niet alleen jonger voelt, maar dat het je ook echt letterlijk jonger maakt. Ja, klopt. En dan is het niet zo hè, dat je rimpels meteen wegtrekken. Nou, oh. <laughs> ik ben meteen Helaas. Maar nee, wat wel gebeurt is dus dat. Je cellen, voor jongen althans, dat hebben uh, deze Amerikaanse wetenschappers uh, ontdekt. Wat wil nou het geval? Je cellen die hebben een bepaalde leeftijd. En die ja. leeftijd die kun je afleiden aan de lengte van je telomeren. Dan moet ik even uitleggen wat dat zijn. Mm -hmm. Telomeren zijn de uiteinden van je DNA-strengen. Dus zie die streng even als een schoenveter. Dus een veelgebruikte analogie. En aan het eind zit... zit... een plastic hulsje. Exact. Ja. En dat, is nou... dat zijn die telomeren. En wat doen die die beschermen je DNA tegen allerlei schade van buitenaf. Maar bij elke celdeling wordt dat stukje kleiner. En dat is heel handig, want anders zou die gene afgesnoept worden... bij elke celdeling. Maar in mm -hmm. dit geval wordt van dat nutteloze, feitelijk nutteloze stukje... telomeer wordt dan een stukje afgesnoept. Hartstikke handig. Ik zei al, bij elke celdeling verdwijnt er een stukje. Dus aan de hand daarvan kan je dus de leeftijd van je cellen zien. Maar is er ook een eind aan? Dus er zit verdwijnt, een, een eind aan? Ja. Er verdwijnt een klein stukje. En op een bepaald moment is het helemaal weg. Ja. Dan kan een cel zichzelf niet meer uh, herscheppen, zal ik maar zeggen. Herpakken. Delen. En dan, en dan, en dan, dan gaat hij dood. dood. En dan wordt hij vervangen. Ja. Uh, als je model hebt dan anders gebeuren vervelende dingen. Maar uh, wat we al wisten, dat de grande Dam in dit uh, onderzoeksveld... Elizabeth Blackburn heeft eerder al een aantal jaren geleden laten zien... dat als je een gestrest leven leidt, dat die telemeren dus snel veel korter worden. Dat wil je dus niet. Dat was al verrassend. En nu blijkt dat zij met haar collega samen, Dean uh, Ornish... hebben laten zien dat als je dus je leven ontstrest dat je eh, dat die lengte weer kan aangroeien. Dat in feite je cel verjongt. En je hoeft er maar iets heel simpels voor echt, te doen. Echt aangroeien? Dus niet alleen dat het, de, het terugtrekken stopt? Ja. Maar hij wordt weer langer? Ja, hij wordt wel langer. En dus in feite kan die cel weer langer mee. En, en wat ze hebben gedaan, ik moet wel zeggen... het is een kleine studie van tien mensen, rond de zestig... en die hebben ze gevraagd, <coughs> ga na vijftig jaar eens... even lekker gezond leven. Dat betekent geen vlees, dat betekent elke dag een beetje bewegen. God, de dingen die je kent... Ga elke dag een uurtje yoga of, of meditatie doen. En uh, groepstherapie ook goed. Dat laatste vond ik opmerkelijk. En, uh, <laughs> ja, vond ik zelf nog stressvol. Maar. maar het eeuwig leven bestaat niet. Dat is hetzelfde als de 100 meter lopen in nul seconden en goud maken uit lood. Dus wat maakt dan toch dat daar een eind aan komt aan die verjonging? Uh, je bedoelt waarom je bijvoorbeeld ja, eeuwig leven als, hebt. Dat, als dat door zou gaan, ja, dan zou je het eeuwig leven hebben. Ja. En dat bestaat niet. Nee. Nou ja, volgens mij kan je nog zoveel uh, downfacing dog... of hoe heette die yogastandjes doen als je maar wilt. Maar goed, aan de sletageslag van het leven... daar, uh, daar is nee. volgens mij geen ontkomen aan. Dus nee. hoe dan ook zal ergens op een andere manier... natuurlijk wel uh, je lichaam nee. Maar nou, wat inboeten. doet dit nu, de, de, deze ontdekking? De kwaliteit van het leven verbeteren wellicht. Nou ja, in goede reden om inderdaad gezond te leven. En ook dat je ziet dat je dus niet met degene waarmee je geboren bent... het moet doen, maar dat je er dus zelf wat aan kan doen. Als je dus onstrest, eh, op een hele simpele manier... dus kan zorgen dat die cellen langer meegaan. En, mm -hmm. en feitelijk dus dat je je DNA beter beschermt tegen schade. En dus ja, nare ziektes die ja, daaraan weer aan gekoppeld zijn. Oké, okay. helder verhaal. Dankjewel, Frederik Melman. Het Buitenlandpanel... Met vandaag. Chris Keijnen, programma maker bij de VPO in de Amerika. Deskundige. En Peter Knopen, directeur van het Internationaal Center for Counterterrorism in Den Haag. Het ICCT. Welkom, heren. Hoi, dank. Uh, de schietpartij in Washington, maandag. 13 mensen lieten het leven. Het was op een marinebasis, de grootste van uh, de Amerikanen. Um, Barack Obama, die heeft niet als een soort knee-jerk. Reflex gezegd, en we gaan, ik ga toch weer wat doen aan dat wapenbezit. Nee. Weapon control, gun control. Heeft hij niet gezegd, wordt wel overheidsgebouw, wordt op veiligheid onderzocht. Wij dachten gelijk, wantrouwig als we waren. Hé, hey Obama die heeft afscheid genomen van die politiek. Het is, niet, nou, het is ja, niet te winnen. Of hij er helemaal afscheid van genomen heeft... Uh, dat, dat, dat zal nog moeten blijken. Misschien komt er in zijn, komende, uh, in zijn laatste termijn nog een moment... dat hij denkt, het kan wel, maar op, op dit moment... Is het een volstrekte kansloze actie? Uh, Harry Reid, de, de democratische leider in de Senaat, werd er naar gevraagd... en die zei ook al, nee, nee, nee, we gaan nu even niks doen. Diane Feinstein, senator, die in de tijd die uh, uh, gun control wet... die door de Senaat is weggestemd. Hè? Ja. Ze hebben dit jaar al eens eerder geprobeerd. In april grote nederlaag geworden. Die zei ook, nou, die twintig stemmen die ik toen nodig had... die zie ik op het ogenblik niet. En... Dat heeft, heeft ook veel te maken, denk ik, op dit moment met een, uh, een verkiezing die er vorige week is geweest in Colorado. Daar uh, is een zogenaamde recall uh, verkiezing geweest. Dat wil zeggen, daar, in Colorado kan in meer staten kan het volk, uh, als er genoeg handtekeningen worden opgehaald, senatoren uh, ter verantwoording roepen nee. en een verkiezing laten uitschrijven. Vorige week is er in Colorado zo'n verkiezing geweest. Daarbij zijn twee uh, democratische senatoren van de staat dus. Hè, van de ja. staats, uh, het staatsparlement, zal ik maar zeggen, zijn uh, op recall verkiezing geweest. Dat, die zijn specifiek teruggeroepen door het volk, zal ik maar zeggen, omdat ze nadat er eerder een schietpartij in Colorado was geweest... in die bioscoop ja. uh, de, de, de strengere gun laws door hadden gedrukt. strengere wapenwetten. Precies op dat punt. En ze hebben allebei verloren vorige week. Er zitten nu twee republikeinen voor hun in de plaats. Het is dus een hele zo... harde wapenlobbycampagne mm. uh, geweest in de staat Colorado. En ja, dus denkt niemand op dit moment. Laten we dat thema met alles wat er aankomt. Er komt weer een fiscal cliff aan en een schuldenplafond en allemaal hele moeilijke binnenlandse dingen voor Obama. Want je vraagt Obama. je inderdaad af wat ja. zou er moeten gebeuren de vorige keer weet je wat met, met die verschrikkelijke schietpartij al die kinderen. Dan denk je nou als er één moment is, ja. als het om kinderen gaat en er zijn 22 kinderen of hoeveel zijn, dan, dan is dat het moment waarop je het aan kan grijpen. En dat iedereen ook dacht, nou, nou, zullen ze toch wel eens een keertje wakker worden. Ja. Maar is het dan inderdaad niet wat Ger zegt. Nee, dat is er is sowieso een strijd die je nooit kan winnen. Dat bleek vorige week. Nou ja, nee, kennelijk op dit moment in Amerika niet. Nee, en, en aangezien er volgend jaar weer verkiezingen aankomen. En ja, hier, daar, hier schrikt iedere zittende politicus natuurlijk van. Dus ja. uh, nu, nu maar even niet. Ja. denkt men. Uh, kun, kun je er uh, nee? Ik, ik zeg het anders, Peter Knopen. Is het niet verbazingwekkend dat door die uh, manier, die makkelijke manier... waarop je aan wapens kan komen in dat land... dat het eigenlijk verbazingwekkend is... dat daar niet veel meer terreuraanslagen gepleegd worden? Ja, dat is het zeker. Um, kijk, we, we, we gaan straks nog even over Al-Qaeda hebben. Ja, ja. En Gelijk, de, de, de, de strategie van Al-Qaeda is uitdrukkelijk veranderd... in de afgelopen jaren. En is, ge, is steeds meer gericht op wat wij noemen lone actors, lone wolves. En een lone wolf is eigenlijk gewoon iemand die op zijn eentje en, en, en inlichtingmateriaal verzamelen over een eenling is best ingewikkeld... want je kunt ja. niet infiltreren in een groep van één. Ja. Uh, dat is heel ingewikkeld. Dus dat, daar heb je een groot probleem. En als een eenling makkelijk aan wapens kan komen... Ja. dan is dus de, de, de, de lijn tussen iemand die persoonlijk boos is... naar iemand die politieke motieven heeft... en dan op, die, op basis daarvan een aantal militairen of een aantal politici omlegt... Uh, die lijn is heel dun. Nou, uh, ze, staan dus dus ze nemen voor... een enorm risico. Voor, ja, dat en met die wapens. Ja, ja. En blijkt nu ook het risico dat zo'n uh, compound zo lekker als een mandje is. Ja, je kan je ook, ik bedoel, hoe, hoe wil je het dichtkrijgen? Ja, er werken 60.000 mensen. Hoeveel mensen komen daar niet in en uit dagelijks? is ook niet te beveiligen. Maar ze willen het Kom. nu wereldwijd wel gaan, gaan onderzoeken. Wie daar allemaal eigenlijk onterecht met een pasje rondloopt. Maar is dat, is dat niet een merabois waar ze nooit eigenlijk... Het beveiligen, we weten, um, we weten uit onderzoek dat het beveiligen eigenlijk alleen maar werkt. En We kunnen het straks ook nog hebben over NEC. Het beveiligen alleen maar werkt als je community engagement hebt. Dus de buren weten mm. dat hun buurman iets geks aan het voorbereiden is. En dat is de manier, 80% van alle uh, aanslagen die worden voorkomen, worden voorkomen op basis van signalen van burgers in de richting van een lokale politieagent. Dat is hoe, hoe je... Uh, aanslagen voorkomt. Als je dat wil organiseren, moet je dus contact hebben met de mensen, met de communities, met de, met de omgeving waaruit deze mensen voortkomen. Bescherming in de vorm van poortjes, detectie, ja. materiaal, fencing... Het doesn't work. Dan dat zag, het dat zag je toch ook een, een, een tijdje terug toen al die ambassades in het Midden-Oosten gesloten werden. Dat was een teken ervan dat ze wisten dat ze ze niet echt konden beveiligen. Ja. Ze moesten hmm. weg, dicht, want ja. dat was de enige manier om zeker te zijn dat er ja. niks gebeurde. Ja. Ja. Veiligheid werkt alleen maar op basis van de informatie die je krijgt ja. vanuit een omgeving... Die, die, die, die ze realiseert dat er iets geks gaande is. Je weet dat je buurjongen of je zoon of je... Ja. om iets geks aan te doen is. Ja. En op basis van dat, we weten uit onderzoek... Dat, dat dat soort signalen uiteindelijk leiden... tot de oplossing van dit soort vraagstukken. Ja. Maar daar moet je dan wel in investeren. Die dreiging kwam uh, met name van uh, Al-Qaeda. Nou is er een tijdje gezegd van Al-Qaeda is eigenlijk... na de dood van uh, Osama Bin Laden... van, -Lade, van ja. die beweging ligt eigenlijk een beetje op zijn kont. Ja. Enzovoort. Nu zie je ja. dat, ze, dat ze weer... Uh, uh, springlevend zijn in Irak, Syrië. Helemaal rond in de schaduw van dat conflict daar. Is het nu zo, Peter Knopen, dat ze uh, uh, een nieuw leven hebben... of dat ze vernieuwd zijn? Wat is het? Be ja, beide. Um, je, er is een soort... Uh, um, een hebben ze gedaan. Een soort rebranding is er, is er geweest. Nieuw in de markt zetten. Ja, opnieuw in de markt zetten. We, we zien in, in, in Syrië dat <coughs> Al-Qaeda wordt al Nusra genoemd... Nou. In, Verschillende delen van Noord-Afrika heet het Ansar. Uh, het is, het is bijna, er is een tijd geweest dat, uh, dat je, dat je bij, de, bij de groep van Al-Qaeda kon horen. Door het Al-Qaeda-embleem. Al-Qaeda in de Maghreb, Al-Qaeda in die Arab Peninsula. Er waren allerlei affiliates van, van Al-Qaeda. Ja. Nu is het zo dat mensen zelfs de naam niet meer voeren. Maar, maar wel het gedachtegoed. Dus het is een, een wereldwijd netwerk van mensen die het gedachtegoed van Al-Qaeda omarmen. Veel meer dan. Maar niet dat in ze centraal worden aangestuurd. Nou ja, er ja, vindt het op het hoogste niveau vanzelfsprekend nog wel een strategische, <kwijnt> um, strategische uh, overleg plaats. Maar het is ook zo dat een van de um, strategische richtlijnen van Al-Qaeda op bepaald moment is geweest: van ga je gang. En, en de, kijk in je lokale situatie wat je lokaal het beste kunt doen. in termen van timing en doelwit hmm. en, en dat soort. Dus ja. ga je gang. Dit is maar ja. een ja. deel van de aanziening. Is, Chris? Ja. Ga je gang. Nou, waar we het net over hadden. dat ja. sluiten van die ambassades een tijdje terug. in het hele Midden-Oosten. Uh, dat, dat kwam toch voort uit een onderschept telefoontje. van meneer al-Zawahiri in, in Afghanistan of ja. Pakistan, waar die, ja. waar die is. De, de, Met iemand in, de, in Jemen. De, of zeg maar de opvolger van Bin Laden in Jemen. Zegt dat nog iets over de organisatorische kracht... van die kern daar in Pakistan of Afghanistan? Of, of is dat een telefoontje waarvan je gaat zeggen... ja, dat pleegt hij wel, maar zo zit de organisatie niet meer in elkaar? Zo zit de organisatie uh, hoogstwaarschijnlijk maar zeer beperkt in elkaar. Mm. Omdat de zelfstandige uh, operationele... Oh. Uh, capaciteit en activiteit uh, voor een heel groot deel is gedelegeerd naar hè, de organisaties die zich geïnspireerd voelen door het Alkaider gedachtegoed. Uh, dat, neemt, dat neemt nogmaals niet weg dat er op het hoogste niveau binnen de Alkaider groeperingen wel degelijk uh, strategisch overleg is. Uh, ik vind überhaupt de, de vraag: is er sprake geweest van, het, van een dergelijk telefoontje? Mm -hmm. uh, eerlijk gezegd, nog wel serieus aan de orde. Want dan is dat wel een strategisch fout van de, van de hoogste orde... die je op dat niveau... Binnen... Maar is dat een reden waarom je er eigenlijk ja. aan twijfelt... of dat telefoontje er überhaupt geweest is? Ja, misschien is het telefoontje wel geweest, maar het kan natuurlijk een fake. Het kan ook een poging ja, zijn. Oh ja, Kijk, ja, van een, ja. deel, een deel van het de effect van elkaar is dus angst. Ja. En, ja. Ja. Maar is het nodig uh, uh, uh, voor elkaar om heel gevaarlijk te zijn... dat die acties gecoördineerd worden vanuit één punt? Of hoeft dat helemaal niet? Nee. Nee, dus die, die nee. ga je gang maar, wat je zegt. dat maakt Dan zijn we weer terug op hoe gevaarlijk het kan zijn voor Amerika... en hoe, hoe ja. eigenlijk zou Obama dat moeten gebruiken, Chris. Want de Amerikanen worden wel wakker als het om hun eigen veiligheid gaat... als hij zegt, die wapens die hier overal maar te krijgen zijn... en iedereen kan ze kopen. Dit is de nieuwe tactiek van de terreurorganisaties. Lone wolves, die ze zeggen: ga je gang, zorg hmm. dat je. Dat zou nog wel een handige zet zijn. Ja, hij, dat, hij, hij zou het kunnen proberen, maar. Um, ja, ik, ik, ik, ik vrees toch dat uh, de inschatting op dit moment. dat de Amerikaan uh, hecht aan zijn uh, grondwettelijke vrijheid om bewapend te zijn. Een grondwetsartikel waar je allerlei interpretaties op los kan laten, overigens, maar dat de inschatting toch is dat dat op dit moment uh, belangrijker is. Nu de en politieke afweging is, dat moeten we op dit moment voor niet doen. En neemt de NRA, de National Rifle Association... dat die loppenclub waar het zo pas over had... die draaien dat argument die om en het die weer zeggen... Om, dat echt, die Dat gebeurt moeten altijd. wij juist enzovoort. Dus dat okay. gebeurt altijd. Bedoel, ja. Dit argument kan je ook gebruiken als het om een schoolshooting gaat. En dan zijn er altijd ja. mensen die zeggen... nee, maar juist daarom moeten we bewapend zijn. Ja. Want als er dan iets gebeurt, dan kunnen ja. we ingrijpen. Ja. Je kunt toch nog iets anders zeggen trouwens. Hè, want als uh, jij... Jij zei dat vanmiddag nog. Want als je mijn een, een, school gaat schieten. En de overlijden kinderen. Ja. Als dat al niet leidt tot gun control. Dan leidt niks tot gun control. Kun je nee. ook nog zeggen. Even doorgaan. Op ja, het, eh, want je hebt toch denk ik. Uh, wel een omslag gezien. In, in de laatste Jaar als het gaat, en Al-Qaeda is toch wel een tijdje veel meer weg geweest ja. dan het nu is. Ja. En ja, ik denk zelf dat er in alles wat er door de Arabische lente en door de instabiliteit die daardoor gebeurd is. Maar ook door de reacties daarop van het Westen. Als je nou Egypte even neemt, daar worden de moslimbroeders afgezet door het leger. Uh, eigenlijk is er niemand in het Westen die zich daar heel erg druk om maakt. Dat geeft natuurlijk voor een heleboel. Uh, jongeren in de Arabische wereld... wel een argument om te zeggen van... oh, wacht even, dat Westen en die democratie... daar moeten we het geloof ik niet van hebben. Ik zou me kunnen voorstellen... dat dat wel een grond is voor mensen... om weer de, de andere kant op te gaan. Peter? Voor een deel is dat waar. Voor een deel is het ook zo... dat um, het gevoel van slachtofferschap... onder de moslimbevolking in deze wereld... onder de Oema... De, de, de mensen die zich, die zich toch qua identiteit aangetrokken voelen... tot dat internationale uh, groep van mensen die zich moslim noemen... Uh, dat dat gevoel van slachtofferschap... vanuit de situatie in het Midden-Oosten... Bosnië, ja. Afghanistan... Hmm. wat er nu in Syrië gebeurt... het ontbreken van... Uh, het gebrek aan hmm. uh, ingrijpen vanuit de internationale gemeenschap... dat gevoel van slachtofferschap... is, is, is veel groter dan wij soms ons realiseren. Hmm. En mensen voelen zich onderdeel van dat... Uh, is dat de re nou, recruteringsgrond ook, eigenlijk? Ja. Hm. Maar bijvoorbeeld they, they, kill us. they kill us in Bosnië. En het interesseert ze niks. Weet je waarom? Omdat we moslim zijn. Maar Peter, hm. hoe zit het dan in Irak? Daar is toch een iets andere situatie. Al die aanslagen. De Irak uh, uh, uh, sneeuwt een beetje onder. Maar elke dag gaan daar tientallen mensen komen. Om de ene bomaanslag naar de andere. En daar zit ook heel vaak die uh, islamitische tak. Hè? Of die, die, die, die Al-Qaeda tak in Irak zit daarachter. Dat, dat heeft toch niks te maken met, met uh, zich miskend voelen of slachtoffer zijn? Nee, want uh, wat er in Irak heel sterk speelt, heeft, uh, is, is het sectarisch gebeld tussen Soenieten en uh, Shiiten. En dat gaat over de spanning, tussen, uh, over de vraag wie is nou de echte vertegenwoordiger van die Oema, van de internationale mm -hmm. islamitische ja. beweging. Wie, wie vertegenwoordigt dat nou echt? Zijn dat de salafisten of de wahhabisten uit Saudi-Arabië? Of is het Iran, de Shiiten uit ja. de Iran? Of is het Al-Qaeda en de Soenitische de gedachten? veranderende uh, strategie en met een bijbehorende veranderende tactiek te bespeuren bij Al-Qaeda? Ja, nee, uitdrukkelijk. uitdrukkelijk. Hmm. Maar ook qua doelen en dat soort dingen? Um, er is uitdrukkelijk een voortdurende <coughs> poging om te kapitaliseren op het lokale um, hoe zeg je dat, ontevredenheid. Dus hm. lokale grievances. Hm. Uh, dat zie je in Jemen gebeuren. Je ziet het in Nigeria gebeuren. En je ziet het in Mali ja. gebeuren. Maar dus, niet meer naar het westen lijkt. Of het, zeg je, ja, wacht maar tot de volgende aanslag. Nou ja, in die zin naar het westen. Dat het uiteindelijke het doel is gewoon het vormen van een kalifaat. En hm. het aan van al die pockets. Van al die, die plekken ja, ja. die bevrijd zijn. Onder invloed van de Ansar of, of Al-Qaeda-achtige organisaties. En uiteindelijk is het de bedoeling dat al die... Uh, al die pockets aan elkaar worden gelijmd. En dan heb je één groot kalifaat. Ja, want zoals het dus nu is, hè, we hebben ja. dat los. En, en, en jongens, uh, uh, je doet maar. Hoe wordt dat eigenlijk allemaal gefinancierd? Dat is ja. dan ook niet meer één ja. financiële bron ja. waar ze Klopt. allemaal uit... Uh, ja. hoe, dus weet, dus weet jij hoe het in elkaar zit? Nou, <laughs> dat is ook veel moeilijker aan te pakken. Nee, met ja. name een adres? Nee, nee, met name een adres <laughs> ja. en een telefoonnummer. <laughs> <laughs> nee, de, de, de, hij, hij, hij is lokaal anders. Hè? <coughs> um, um, hij is anders in Mali... Uh, waar die gerelateerd is aan, aan drugs en uh, hoe zeg je dat? Uh, kidnappings, mm -hmm. uh, losgeldachtige dingen. Maar hij is, hij, het zijn privépersonen die, die ja. financiële belangen hebben bij, uh, bij gewapende strijd. In sommige gebieden, in Syrië bijvoorbeeld. Uh, de, in Syrië hebben overigens de Al-Nusra de beschikking over uh, uh, raffinaderijen en, en grote oh, ja. voorraden uh, met economische activiteiten. Dus dat is wisselend per, uh, per situatie. Maar er zijn nogal wat private geldstromen die daar een rol in spelen. Ja. Um, en een soms indirecte link naar criminaliteit. In, in, in Nigeria is er een uitdrukkelijke link naar crimineel, crimineel gedrag en, hm. en, en bankovervallen bijvoorbeeld. Ja. Dus het ligt wisselend in verschillende... In Oké, okay. okay. okay, laten we tot slot het nog even hebben over de fallout van de National Security Agency of uh, uh, ellende. Die hebben bijvoorbeeld ook uh, president Rousseff van Brazilië uh, bespioneerd. En daar is zij helemaal pist over. Ze zou naar de Verenigde Staten komen voor het eerst 20 jaar, een bezoek. Uh -huh. Dat gaat niet door. Nee. Is Staats Amerika het afzeggen. Is, hè? Een staatsbanket afzeggen. Ja, ja. dat is nogal heftig in diplomatieke termen. Maar Chris is, nou, het uh, grappige is dat niet... Obama het ook heeft gedaan... maar dan juist omdat Poetin uh, oh, de, ja, ja, ja. de, de klokkenlaarder van de ja. hele nsa kwestie wou uh, vasthouden. Dus ja. het is eigenlijk de omgekeerde beweging. Ja. Hij krijgt het van ja. twee kanten nu. Maar is, oh. is, Obama, is Amerika zich niet heel erg in de voet aan het schieten met deze Nou, uh, de, ja, in de voet aan het schieten... Uh, ze, ze, ze hebben natuurlijk nooit gedacht dat dit allemaal... Naar buiten zou komen en, en dat opereren van die NEC... en van die inlichtingendiensten, dat is tot op zekere hoogte business as usual. Het is misschien wel een tikje uit de hand gelopen in dit geval... Maar ze zijn hier natuurlijk op geen enkele manier op uit geweest. Hè? In de nee. voetschieten, dat is dat je toch onvoorzichtig met je... Dus het, het is... Uh, nou ja, kijk, ik wil dit zeggen. Kijk, iedereen weet van elkaar dat er gespioneerd wordt. Ja. Punt. Het is nog wat anders als je dat hardop gaat zeggen. Dan, moet jij, dan moeten andere partijen reageren. Ja. En dan is het ook nog iets anders als je ja. Nou ja, dat ze, ze bij doen, Brazilië doet, of, of dat je de president afwacht. Wat ze bij Brazilië in ieder geval heel slecht gedaan hebben. Want het is op, op, op de G20 al aan de orde geweest tussen Rousseff en Obama. Obama. Toen heeft ze, toen was het al bekend. Toen hebben ze daar al over gesproken. Toen heeft Obama gezegd: ja, we gaan er heel goed naar kijken. En, en, en dat kan natuurlijk niet. En... En het enige wat er daartussenin gebeurd is... is dat nog meer dingen naar buiten zijn gekomen. Namelijk dat ze ook Petrobras... die ja. Braziliaanse mm -hmm. oliemaatschappij uh, bes bespioneerd hebben. En dan gaat het echt om economische informatie. En, en Washington heeft natuurlijk veel te weinig gedaan... om Brazilië op dat punt tegemoet te komen. Maar ja, dat, dat, Hoe dat, dat is, is dat... ook lastig voor ze. Want ja, dan moeten ze over die hele NRC... toch andere dingen gaan zeggen... dan ze er tot nu toe over uh, ja. gezegd hebben. Behalve het gezichtsverlies voor Obama... Ja, het wordt wel stil om hem heen. Het ja. wordt heel stil. Ja, thuis en buiten, buiten huis, ja, ja. overal. En, en gaat hij zich daar nog aan die stilte ontworstelen? Hij heeft niet zo'n idioot lang meer natuurlijk, althans als president. Een oorlog in Syrië wellicht? Dat is een <laughs> klassieke manier van... Uh, ja, hè? nou ja, dat, de, hoe hij dat zou moeten doen, dat, dat, dat weet ik zo 1, 2, 3. Maar uh, verwacht je niet. wat van hem? Valt er wat te verwachten van hem? Er wordt een onderzoek ingesteld nu naar wat daar in Brazilië ja. precies gebeurd is. Maar dat moet allemaal heel zorgvuldig en dat kan nog maanden duren. Het komt overigens, Rousseff natuurlijk binnenshuis ook wel ja, die goed heeft uit. Allemaal die ellende. heeft demonstraties aan de broek, die staat zwaar onder druk in de eigen partij ook hmm. vanwege deze dingen. Dus die moet wel even de tanden laten zien. En wat de NSA daar heeft gedaan... hebben we net van Peter Knopen van jou begrepen... haalt ook helemaal niks uit. Die ja. manier van spioneren. Als het gaat om terroristen uh, ze... op het spoor komen... zeg jij... Hè, heb jij ons nu duidelijk gemaakt... dat moet je hebben van een telefoontje van een buurman... en niet van het bespioneren van Brazilië. Het, het contact tussen de politieagent, de wijkagent en de burger in dat contact, als daar sprake is van een vertrouwensband... tussen burger en politie... dan is daar waar je aan terrorismebestrijding kunt werken. Alleen daar. Ja. Uh, nogmaals, we, we weten uit onderzoek dat daar, dat is de plek is waar de informatie wordt gedeeld, die uiteindelijk leidt. En dan moet je op basis daarvan... vervolgens nog wel wat uh, intelligence verzamelen. Je hebt nog wel wat in nee, werk tuurlijk. nodig. Daarna, maar het, het begint bij een goed contact... tussen de wijkagent en de burger. Maar zo'n enorm Chris. sleepnet als de NRC heeft uitgegooid... Uh, met alle schade die dat nu met zich meebrengt... is dus eigenlijk onzin. Uh, dat is een heel groot woord, onzin. <lacht> nou, Chris, is... gebruik dat je kan knikken even. Ik <lacht> vraag het. <Dat lacht> vraag het, is, het is een wat wat grote investering voor een hele kleine vangst, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Goed. Peter Knopen, heel hartelijk bedankt. Leuk dat je er was. Chris Keijnen, ook bedankt collega Chris Keijnen... die zondagavond, deze helftavond de van de Duitse verkiezingen... in Bureau Buitenland te horen is. dan Radio de Radio Eet 1. Live. Vanuit de Melkweg Live. En wij zijn live morgen vanuit Berlijn. Ja, Van half vier dan tot weer. half vijftig Dat <laughs> hebben wij dan weer. Met een tafel vol gasten om te spreken over de komende Duitse verkiezingen. En zometeen na het nieuws Lucella Carasso. Ja. Met het Radio 1 -journaal. Zeker. Het valt politiek uh, een beetje stil. De dag na Prinsjesdag. Maar gelukkig oh. hebben wij uh, staatssecretaris Dijksma... met de Natuurpact. Dat Heel, moet zowel uh, natuur als banen op gaan leveren. We praten ook na over dat debat van gisteren. Hoor. Gisteravond dat nog wel. Um, en de koning die zit alweer in Spanje. Daar is hij zelf naartoe gevlogen. En wij doen een verslag van dat bezoek daar. Oké, okay, dankjewel. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu met Renate Evers.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 De Oostenrijkse stroper, die gisteren vier mensen doodde, had een enorm wapenarsenaal. In een kelder onder het huis bij het Oostenrijkse dorp Melk vond de politie meer dan 100 wapens. Het lijk van de stroper werd vannacht gevonden in een brandende kelder in zijn boerderij. En het onderzoek is gebleken dat hij zelfmoord heeft gepleegd.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 en het wordt morgen 15 graden. Dit was het NOS Journaal. En hoe staat het ervoor op de weg? Jolanda van der Velden. Het is een gewone woensdagavondspits. Het zijn eigenlijk alleen dagelijkse files. De meeste vertraging is in de regio Rotterdam. Hier en daar ook een aanrijding. Onder meer ook op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Bij Purmerend staat het 2 kilometer. En erg ongelukkig de aanrijding op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Charles en Knopend Vaanplein is de linker reis ook dicht. Het is file rijden vanaf Rozenburg tot aan Knopend Vaanplein over 15 kilometer. Ook een ongeluk op de a 27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 Goedemiddag. De Tweede Kamer wint zich op over minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Want hij wil vertrouwelijke informatie over Syrië niet delen. Hij vindt dat de Kamerleden twee weken gelekt hebben. Hij wil dat niet nog een keer. Straks CDA-Kamerlid Pieter zich hierover. Met Ferry Mingelen blik ik terug op het debat van gisteravond. Waar fractieleiders elkaar behoorlijk over schreeuwden zo nu en dan. En Ronald de Boer is aan de lijn om vooruit te blikken op het Barcelona-Ajax. Eerst uh, Rusland, de Russische kustwacht, heeft twee activisten van Greenpeace gearresteerd. Die hadden zich vastgeketend, of die waren daarmee bezig, aan een boorplatform van Gazprom. Dat is op de Pestorazee, Zee, waar het Greenpeace-schip Arctic Sunrise actie voert. En aan boord is Faisa Oulasen. Zij is campagneleider van uh, Greenpeace. Goedemiddag, uh, waar zijn de twee nu? Goedemiddag. Uh, de twee actievoeren zijn op dit moment op het schip van de Russische kustwacht wat op een paar honderd meter afstand is van de Arctic Sunrise. We ja, wij begrepen dus dat er, dat er ook geschoten bij is. Hè? Weet u of, of een van hen misschien gewond is geraakt? Uh, we hebben ze nog niet kunnen spreken via de kustwacht. De kustwacht verzekert ons uh, dat ze in goede staat verkeren...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 en gedreigd om op het, schiet, uh, op het schip te schieten. En is er schade ontstaan uh, als... als gevolg van, van het schieten op, op het schip? Nee, ze hebben waarschuwingsschoten gelost. Dat betekent dat ze in de lucht hebben geschoten. Ze hebben wel gedreigd om op het, schiet, uh, op het schip te schieten. Uh, dat hebben ze vooralsnog nog niet gedaan de schade die we hebben is aan de rubberboten die ze hebben lek gestoken met de messen. Uh, maar volgens nog is niemand geraakt gelukkig door enige kogels. En hoe, hoe ging het in zijn werk? Want uh, er waren dus twee actievoerders. Waren die al vastgeketend aan uh, het boorplatform of waren ze daar nog mee bezig? Nou, de actievoerders zijn twee klimmers die omhoog proberen te klimmen. Uh, daar waren ze deels in geslaagd. Uh, van één van de twee klimmers, uh, dat is Sini... Daar werd touw van doorgesneden, waardoor ze vervolgens in het water viel. Onze actievoerder hebben vervolgens uit het water weten te halen... Uh, waarop zij opnieuw poogden op het platform te klimmen. Uh, vervolgens onze uh, Crusoe, de andere actievoerders slaagden erin om uh, omhoog te klimmen. Maar op een gegeven moment uh, uh, dreigde de Russische kustwacht om het vuur op ze te openen... waarop ze um, eigenhandig hebben besloten om naar beneden te komen en gearresteerd werden. En meegenomen zijn naar het schip van de Russische kustwacht. En daar zijn ze nu. Uh, wat is het doel van, van jullie actie? Waarom wilden jullie hier de aandacht opvestigen op dat boorplatform? Ja, we zijn hier om te protesteren tegen de olieboringen die gasprom verricht in het Noordpoolgebied. Um, dergelijke olieboringen zijn enorm riskant. Het Noordpoolgebied is afgelegen, kent extreme weersomstandigheden. Nou, dit gebied is twee derde van het jaar uh, bedekt met een dikke laag ijs. Het risico op een olielek is aanzienlijk groter. Dus niet de vraag of het fout gaat, maar wanneer het fout gaat. En als het fout gaat, kan je ook vrij weinig doen tegen zo'n lek. Er is hier geen infrastructuur in de buurt. En we hebben het al gezien met Shell in Alaska, die afgelopen jaren blunder naar blunder maakte. En Gazprom heeft nou niet bepaald een reputatie dat zij veilig te werk gaan. En dat is ook merkbaar aan het platform Pridus Lomnia, hier op uh, uh, een paar kilometer afstand. Uh, het dat talloze mankementen. Er zijn zelfs medewerkers van het platform die daar filmpjes van op internet zetten... En uh, dat willen wij aan de kaak stellen en dat is de reden waarom wij hier protesteren en uh, de olieboringen proberen te stoppen en nu deze actie. En nu is er natuurlijk extra aandacht hiervoor vanwege die arrestaties. Uh, ik kan me voorstellen, u had natuurlijk liever niet gehad dat er waarschuwingsschoten uh, werden gelost. Aan de andere kant, door de manier waarop de Russen nu reageren, wordt wel dat doel bereikt dat er aandacht voor komt. Nou, ik moet toegeven, ik heb dit nog nooit meegemaakt en uh, Greenpeace voert vaker actie. En uh, er komen zelden kogels bij kijken dan wel nooit. Uh, en het lukt uh, ook op vreedzame en geweldloze wijze om aandacht te vestigen op uh, milieumisstanden, zoals boring in het Noordpoolgebied. En uh, kijk, we hadden natuurlijk wel verwacht dat de Russische autoriteiten vrij heftig konden reageren. Uh, maar ik had zeker niet de vermogelijk gehouden dat ze daadwerkelijk uh, schoten zouden lossen. Nee. En zouden dreigen met uh, messen. Absoluut niet. En Buitenlandse Zaken wil opheldering van Moskou hierover. Uh, gaat dat iets uithalen, denkt u? Ik hoop het. Ik hoop het. Uh, dit is immers een, uh, een, een Nederlands schip. En uh, de Russen overtreden wel degelijk de wet uh, door te eisen... dat ze op, op boord van de Arctic Sunrise willen komen... En, en ze gebruiken disproportioneel veel geweld. We hebben op het moment dat wij de actie zijn begonnen, aangekondigd: wij zijn hier om vreedzaam te protesteren op een geweldloze wijze. We brengen geen schade aan aan het platform. Uh, dus de reactie van de Russische autoriteiten is, is uh, belachelijk. Het Vaishya vanaf uh, de Arctic Sunrise, dank voor uw toelichting. En wij horen uh, later ongetwijfeld hoe het verder gaat met de twee actievoerders. En zoals gezegd. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Zoals gezegd, de Buitenlandse Zaken heeft om opheldering gevraagd. En maakt zich zorgen over die berichten dat er uh, geschoten is. Al waren het waarschuwingsschoten. Zowel de natuur als de economie moet er beter van worden. Van het natuurpact. dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vandaag met provincies heeft gesloten. Boeren- en natuurorganisaties die steunen het pact. Uh, 40.000 banen. En 80.000 hectare nieuwe natuur moet het opleveren. Dat klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn. Uh, dat legde ook verslaggever Wilco Boom voor aan de staatssecretaris. Mevrouw Dijksma, een pact tussen de overheid, natuurorganisaties, provincies. En het resultaat is dat economie en natuur hand in hand gaan. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Ja, dat dacht ik ook. En het is ook nog zo. Hoe kan dat dan? Nou, dat kan omdat investeren in natuur uiteindelijk ook weer mogelijkheden biedt om elders in het land uh, bijvoorbeeld bedrijventerreinen uit te breiden of bedrijven van het slot letterlijk te halen. En dat levert op termijn maar liefst 40.000 banen op. Heeft een onafhankelijk bureau berekend. Een belangrijke hindernis voor economische bedrijvigheid waren de stikstofnormen. Daar is nu een oplossing voor bedacht. Wat betekent dat in de praktijk?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 Betekent dat dan bijvoorbeeld dat bedrijfsterreinen weer kunnen gaan uitbreiden waar ze dat nu niet mogen? Per saldo kun je zeggen dat in de komende jaren door investeringen in natuur bedrijven die nu soms letterlijk op slot zitten weer een klein beetje kunnen gaan groeien. Uh, een beetje meer stikstof hier, een beetje minder daar. Is dat niet één groot balletje, balletje met stikstof... en uh, is uiteindelijk de natuur het kind van de rekening? Nee, want uh, dat is uiteindelijk hetgene waar het natuurlijk ook om draait. We moeten ervoor zorgen dat dat ook in harmonie met de natuur... en met het milieu gebeurt. En daar hebben we een ingewikkeld systeem voor bedacht. Het is niet een verzinsel. Het is iets wat we uh, hebben uitgewerkt... waar al jarenlang aan gewerkt wordt en wat nu eindelijk... Uh, keer van kracht moet worden. Meneer Van der Tweel, directeur Natuurmonumenten. Op sommige plaatsen mag de hoeveelheid stikstof omhoog en u vindt het goed. Hoe kan dat nou? Wij vinden dat goed omdat de totale uitstoot van stikstof naar beneden gaat. En dat is belangrijk voor de natuur in Nederland en dat is ook belangrijk voor de, voor de economie in Nederland. Maar hoe gaat de totale hoeveelheid dan naar beneden? De totale hoeveelheid gaat naar beneden door natuurcompensatie, maar ook door allerlei technische maatregelen als filters en dergelijke. En dat is gewoon goed voor de natuur in Nederland. Dat kan ik niet na nalaten om dat uh, te benadrukken. Bent u er nou van overtuigd dat die totale hoeveelheid inderdaad omlaag gaat? Bent u niet bang, anders gezegd, dat, uh, dat u een beetje in de maling wordt genomen? Ik ga ervan uit dat we niet in de maling worden genomen door dit kabinet. We zullen het kabinet ook beoordelen op de daden. We zullen dat ook heel goed monitoren. En als de dingen niet goed gaan, dan zullen wij aan de, aan de bel trekken. Wij zijn wat dat betreft echt de luizende pels van uh, de Nederlandse samenleving. We komen op voor natuur en dat blijven we doen. Om te zorgen dat dat natuurpact wordt nageleefd. U hoort een verslag van Wilco Boom. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. De gemeente Moerdijk moet wijken. Alleen dan kan de haven groeien en uitbreiden. Dat is de strekking van een advies van oud-minister Ed Nijpels. Jeroen de Jager is daarom naar Moordijk uh, gegaan. Jeroen, om te kijken hoe het daar valt. Uh, dat laat zich neem ik aan wel raden. Want wie wil nou dat zijn gemeente verdwijnt? Um. Nou, Moerdijk bestaat volgens mij al niet meer in o, ieder geval Lodaar. verbinding. Ja, je bent ook oh, gelukkig. Ja? Uh, nee, ik zei net, ik hoorde jouw vraag. Ja. Ik zei net, van, dat, dat is de vraag of ze hier daar zo tegen zijn. Kijk, de helft van de, van de bevolking, hier wonen 1100 mensen in Moerdijk... Uh, is ook afhankelijk van die haven. Dus, dus ze staan daar dubbel in. Bovendien wonen hier ook veel oudere mensen... Die zullen het sowieso niet meer meemaken dat, uh, dat de gemeente hier, uh, of dat die huizen hier worden afgebroken. Dus de meningen zijn daarover verdeeld. Er is hier wel, en daar zit ik thuis bij, Ad van Meulen van het hart uh, van Moerdijk. Uh, ja, die, die, die, die is aan het vechten, natuurlijk, om, om Moerdijk uh, te behouden. Vindt de plannen van Nijpels maar raar. Nijpels uh, bovendien uh, roept dit al twintig jaar, heeft helemaal geen onderzoek gedaan, zegt hij. Uh, ja, en uh, aan de andere kant een beetje een sterfhuisconstructie vermoedt hij. Uh, de strategie van de sterfhuisconstructie wordt hier gevoerd. Vroeger uh, waren hier veel cafés, elf cafés, twee slagers, drie bakkers, vijf, zes kruideniers. Er is nu helemaal niets meer, er worden geen nieuwe huizen meer gebouwd. Dus het vermoeden is wel dat, dat Moerdijk op den duur langzaam zal verdwijnen. Ja, en, ze, en ze vinden dus ook daar het belangrijk dat die haven groter wordt. Die is niet uh, groot genoeg nu. Ja, uh, misschien kan ik dat het beste aan, aan Vermeulen van de uh, hart van Moedijk zelf vragen. Die, de vraag is een beetje van, ja, moet die haven wel groter? Uh, uh, is, is dat de stemming die hier een beetje heerst... omdat veel van de mensen hier ook afhankelijk zijn van die haven? Of is die al groot genoeg? Nou, hij is eigenlijk al groot genoeg, want uh, het industrieterrein met havengebied... is al 45 jaar oud en 170 hectare is nog steeds niet bebouwd in al die jaren. Dus... En er zijn heel veel mogelijkheden... Is het een leegstand ook? Ja, er is op staat ongeveer 60.000 vierkante meter leeg aan logistieke hallen. En uh, waar informatie die ik heb die nog niet naar buiten komt... want die binnenkort naar buiten komen, er komen ongeveer nog 60.000 uh, hectare leeg. Dus u vraagt zich af, is het wel nodig? Ja. Ja, dat is de discussie op het ogenblik. En kijk, Rotterdam is flink bezig. Amsterdam, of Antwerpen is flink bezig. En die hebben ook al de eigen satelliethavens. En zoals de rapporteur op het ogenblik zeggen, is het niet nodig. We gaan er verder over door. Lucella, ook bijvoorbeeld over het feit dat er vanochtend een persconferentie is geweest... van de gemeente waar de plannen werden gepresenteerd. En de bewoners, die worden morgen geïnformeerd. Jij spreekt al vandaag met ze in Moerdijk. Jeroen Jager was dat. Dan gaan we naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. Jolanda. Op de A7 Amsterdam richting Hoorn zijn nu bij Purmeren 2 rijschok dicht. Had te maken al met een aanrijding. Vanaf de Afritzaandijk staat er 4 kilometer. Goed nieuws over de file op de N15A15 maasvlakte richting Rotterdam. Daar was de linkerrijschok dicht na een aanrijding. Die is net weer vrij, maar er staat nog een behoorlijke file. Vanaf Rozenburg tot aan Pernis 15 kilometer. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1-journaal. De police, every breath you take. Gerrit Hiemstra. Gerrit, we hadden het al over de was dat hij minder snel droogt. <laughs> dat we daaraan merken dat het wat, uh, wat vochtiger is. Ja, en het is, het is ook een gevolg van de lage temperaturen die we nu hebben. Daardoor uh, kan de lucht niet zoveel vocht opnemen. Want in, in, hoe kouder de lucht, hoe minder vocht erin kan zitten. En dat merk je dan inderdaad buiten. Uh, en hoe, hoe ziet het er uh, vanavond en vannacht uit? Nou, het blijft nog steeds wat wisselvallig. Ik denk dat het qua buiigheid wel iets gaat afnemen, maar niet helemaal. Dus het zal niet helemaal droog worden vannacht. Ook morgen niet. Uh, het wordt wel wat rustiger tijdelijk, uh, maar toch blijven die buien maar ontstaan. En ik denk dat dat morgen toch ook nog op een plaatsen wel wat regen kan geven. Maar er zijn ook uh, brede opklaringen met uh, zeker plaatsen waar denk ik de hele dag toch wel droog blijft, maar niet overal dus. En het zorgt de afgelopen dagen voor prachtige luchten. Ja, absoluut. Die hebben we heel veel gehad. En uh, dat, uh, dat is denk ik morgen ook nog wel uh, mooi. Um, maar op wat langere termijn gaat het weer toch veranderen. En wel in gunstige zin, tenminste voor de meeste mensen denk ik. Want het wordt, uh, die buigheid, die raken we kwijt. De nacht van donderdag op vrijdag, hè, dus morgenavond en in de nacht dan gaat het toch weer regenen. Maar dat is voorlopig dan de laatste regenzone die over ons heen trekt. Vrijdag overdag kunnen er nog een paar buien vallen. Maar uh, zaterdag en zondag, dan wordt het echt rustige weer. Droog. Er komt er een hoger drukgebied bij ons in de buurt te liggen. En eigenlijk de oorzaak daarvan is een tropische storm op de Atlantische Oceaan. Die zorgt ervoor dat er heel veel warme lucht... vanuit het zuiden onze kant op wordt gestuurd. Blazen. En dat komt vooral hoog in de atmosfeer terecht. En dat zorgt ervoor dat het hoge drukgebied op zijn plaats blijft liggen. En ook wat versterkt wordt, zeg maar. Dus ik denk dat we na vrijdag toch echt een langere periode tegemoet gaan... van mooi najaarsweer, temperaturen van 18 graden. Het enige nadeel wat erbij is dat, dat de kans op mist toeneemt. In de nacht en ochtend, maar overdag, als de zon er nog doorheen komt, dan is het echt uh, lekker najaars weer. Nou, dat ziet er uh, mooi uit. Gerrit Himsra, dus uh, na donderdag nacht. Na, na vrijdag. Even geduld hebben. <laughs> ja. Gerrit Himsra was dat. Arnoud Monteboer is een wat Rebelse minister in het Franse kabinet. Hij bezorgt de president daar regelmatig slapeloze nachten. Hij presenteert vandaag een boek over zijn eerste jaar als minister. En daar is uiteraard veel interesse voor in Frankrijk. Want je weet maar nooit wat daarin staat over de president, het kabinet en alles. Uh, Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Ron, ik zei al een wat rebelse man. Hoe zou jij Monteboer omschrijven? Het is vooral een flamboyante man, Lucella. Voormalig advocaat. En volgens Ségolène Royal ziet hij er meer uit als een, een Hollywood-acteur dan als een minister. Toch is hij dat, minister van Industrieel Herstel. Met een heel duidelijk doel, zegt hij. Ik defens een cause. En de cause is celle du retour de la production en France. On produceren in France. Nou, luider stem, hè. Hij zegt dus dat, dat hij wil dat de industrie, de productie in Frankrijk overeind blijft. Hij neemt geen blad op de mond, haalt president Hollande dus voortdurend links in. En wat nou een paar keer tot, tot fikse aanvaringen heeft geleid. En als hij dan uh, zo omstreden is, of in ieder geval voor Hollande, waar, waarom slaat, ontslaat de president hem dan niet? Nou, Monteboer is heel populair bij extreem links. Er zijn voorverkiezingen geweest, misschien kun je dat nog wel herinneren met Hollande. En daar was hij de nummer drie bij de socialisten. Dus hij is heel populair daar. Ze zeggen wel dat Hollande Monteboer niet kan missen... omdat hij dan dat linkse deel van de kiezers misschien wel kwijtraakt. Intussen roept uh, Monteboer zijn mond met dus een boek. Vandaag La Bataille pour mede in France, dat sinds vandaag in de Franse winkels ligt. In de winkel hoeven ze er niet eens heel lang naar te zoeken. Vijf euro kost het boek slechts La Bataille de Made in France net uit. Mensen kennen het boek dus nog niet. Maar sommigen hebben niet eens de behoefte om ook de schrijver te leren kennen. Ik wil niet de <laughs> nou, dat is dan meteen duidelijk. Ze kennen hem wel, zeggen ze. Maar wat ze over hem te zeggen hebben is, is zo onvriendelijk dat, uh, dat ze dat liever niet in de microfoon willen roepen. Ik weet dat hij is maar ik weet niet veel Nou, geeft aan dat er toch wel wat veldwerk nog te verrichten is voor minister Monteboer. Want ook deze mevrouw zegt hem niet te kennen. Wel van naam, gezicht, foto. Maar wat hij nou precies doet, dat weet ze niet. Alors Montbourd est évidemment connu des Français parce que depuis des années il était considéré un petit peu comme une sorte d'agitateur. Maar na wat langer zoeken toch iemand die het boek van Arno Montebourg meeneemt. Niet omdat hij nou zo'n fan van hem is, maar gewoon omdat hij dit boek wil lezen al was het maar vanwege de lage prijs natuurlijk. Il est chargé si je ne m'abuse du redressement économique des entreprises industrielles. Industriel, voilà. Or euh, c'est quelque chose d'extrêmement ja, Montebourg heeft geen gemakkelijke baan, zegt deze meneer. Aan hem de taak om de Franse noodleidende industrie te redden. Het is bijna onmogelijk. Veel Fransen kennen Montebourg als een rebel, een onruststoker, zegt hij terloops. Maar ziet u hem als een potentieel opvolger van François Hollande? Ik zie pas du tout, meneer Hollande een tweede mandat doet. Want hij heeft niet gekozen om te zijn populair. Voor sommige redenen... Het is mogelijk dat Montebourg politiek avenir heeft. Klare taal voor Hollande. Komt er geen tweede ambtstermijn? En dan is wellicht Arno Montebourg een logische opvolger. Dankjewel, Ron Linker. Jij gaat aan de slag met dat boek dus over van Montebourg over zijn eerste jaar als minister in Frankrijk. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna praat ik met Pieter Omzicht, CDA Tweede Kamerlid, over de informatie over Syrië, geheime informatie. Die krijgt de Tweede Kamer niet van Timmermans, want hij vindt dat ze de vorige keer toen ze geheime informatie kregen, hun mond voorbij hebben gepraat. Zometeen Pieter Omzicht. Nee. De fris drinken wordt gepakt. 2 cent per week. Nee, je 2 cent. Dat zich die wekers. Dit is een groot schandaal. S'avonds om half negen op Radio 1. Wat over de hoedjes, Esther? Jij zit elke zondag in de kerk. En jij dacht, wat een gedoe over hoedjes. Ja, voor mij is het eigenlijk elke dag Prinsesdag. Elke zondag Prinsesdag. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Ik, ik, ik mis Beatrix eigenlijk nog elke dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.